Het is zes uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold vindt het goed als het Centraal Planbureau... het begrotingsakkoord doorrekent. Dat zei Pechtold in Nieuwsuur. D66, ChristenUnie en de SGP sloten vrijdagavond een akkoord... over de begroting met de coalitie. PVV, SP, CDA en GroenLinks willen een doorrekening van het akkoord. Ik snap best dat andere oppositiepartijen dat verwachten... zei Pechtold in Nieuwsuur. In Peru zijn zeker 51 mensen omgekomen... toen de vrachtwagen waarin ze zaten in een ravijn stortte. Dat was in het Andersgebergte. Onder de doden zijn 14 kinderen. De vrachtwagen stortte 300 meter naar beneden... door onbekende oorzaak. In het Andersgebergte is weinig openbaar vervoer... en daarom springen veel reizigers op een vrachtwagen. De orkaan Felin heeft in India... aan zeker zeven mensen het leven gekost. Dat melden Indiaanse media. De orkaan ging gisteravond aan de Oostkust aan land. Er zijn berichten over mensen die onder ingestorte huizen of ontwortelde bomen liggen. Nu het licht is, gaat het zoeken naar slachtoffers verder. Verwacht wordt dat meer mensen zijn omgekomen. De wereldeconomie groeit de komende vijf jaar minder hard... als de hervormingen niet ambitieuzer worden aangepakt. Dat zei IMF-topvrouw Lagarde op de laatste dag van de IMF-jaarvergadering in Washington. Een van de dingen die snel moeten gebeuren... is de aanpak door Europa van zwakke banken, zegt Lagarde. Tientallen Marokkaanse jongeren hebben een symbolisch zoenprotest gehouden... voor het parlementsgebouw in Rabat. Dat was een tegenvallen voor de organisatie... want er was op 2000 demonstranten gerekend. De jongeren protesteerden tegen de aanhouding van twee tieners... die een zoenfoto op Facebook hadden gezet. De samenleving in Marokko wordt te conservatief, vinden ze.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 Goedemorgen um, en welkom op de zondagochtend. En de zondag staat inherent aan sportdag. En daarom uh, is, het, uh, klok, uh, is het sport wat de klok slaat, dat bedoel ik. Uh, en allereerst al omdat dit weekend het schaatsseizoen voor pros eigenlijk weer een beetje is begonnen. Want uh, de, de wedstrijden voor de selectie van het NK afstanden worden, worden gereden. En ik lees net op nu.nl dat Erwin uh, Wennemars, die toch een beetje zijn schaatsen aan de wilgen... Uh, ...had gehangen. Een startbewijs heeft gewonnen gisteravond op, uh, op, op deze selectiewedstrijden. En uh, omdat het seizoen dus weer een beetje geopend is en hopelijk kunnen wij ook zelf snel weer schaatsen... Uh, ...ging Jouke al eventjes kijken bij de vechtse baan in Utrecht, een binnenijsbaan... ...om te kijken of, uh, of ze daar al een beetje klaar zijn voor het schaatsseizoen. Het ijs ligt er in ieder geval mooi bij. Heeft u weer zin in het uh, schaatsseizoen? Ja, hartstikke. Hartstikke ja. Jazeker. Wanneer hebben jullie weer voor het eerst de straat aangetrokken? Um, ik vijf weken geleden al. Dus uh, ik zat er al een tijdje op. En waar was dat dan? Uh, eerst in Nijmegen en nu hier in Utrecht. En hoe voelt het ijs tot nu toe? Nou ja, voor mij heel goed, maar ik heb er echt geen verstand van. En volgens haar is het niet zo goed ijs vandaag. Niet heel goed ijs? Nee, het is uh, heel erg aangeslagen. Dus het rijdt heel erg stroef. Je kunt niet lekker glijden. Voor dit jaar gaf voor het eerst keer weer. Maar het ijs is niet zo lekker, hoor. Hé, hey, dat hoorde ik net al, ja. Heel moeilijk, heel moeilijk om uh, te skaatsen. Beetje, beetje stroef, hoorde ik. Ja, je kan nu niet wegkomen. Ik kan echt niet wegkomen. Maar komt dat omdat het dan zo wit ja, uitgeslagen dat is? is? zo wit, ja. En wat deed u in de zomer? Uh, fietsen. Fietsen, fietsen, fietsen. Want dan was er natuurlijk geen ijs. Nee, dan ga ik zoveel mogelijk fietsen, ja. Weer of geen weer. En nu zometeen het ijs op? Ja, ik ga direct weer het ijs op, ja. Veel plezier. Ik moet even uitpuffen. Ja. <laughs> het is echt moeilijk Ik heb tien baantjes gereden. Maar ja, het is ook weer, uh, ja, ik heb een narigheid achter de rug, dus uh, dat lukt ook dan maar niet zo ah, lekker okay. als uh, andere jaren. Dus, uh. Maar wel vast weer genieten dat er weer even tijd op kan. Ja, ja, dat ga ik nou doen. Ja. Okay. Veel plezier. Kijk, okay, dankjewel. Nou, de baan is getest, uh, wat mij betreft geslaagd, maar ik hoorde net dat er best nog wel wat aan mag gebeuren, aangezien het best wel wit uitgeslagen ijs is. Nou ja, op naar het volgende, wat heel belangrijk is, de schaatsen. Hoe is het hier met de schaatsen? Ik loop nu door uh, stellingen met allemaal huurschaten. Er liggen allemaal blauwe kunstschaten, lage noren, hoge noren, hokkieschaten, van alles. En die worden hier dus geslepen ook, in een achteraf hokje, door Henny Wilkens. U, uh, u slijpt dus schaten? Ik slijp uh, twee keer in de week, uh, ben ik hier om uh, schaatsen te slijpen. En nu, nu liggen alle schaatsen hier dus klaar voor gebruik? Uh, alles is klaar, de, de huurschaatsen, alles. Zowel de lange baan, kunst als de zijn allemaal geslepen. Dus de mensen kunnen gebruik maken van de ijsbaan in Utrecht en uh, gaan uh, schaatsen huren. Wij zijn er zeker klaar voor. Het mag nogal wel drukker worden, maar uh, de eerste vakantie komt dat vast helemaal goed. En rijd nog even zo'n veegwagen over de baan heen. En dan zijn ze er volgens mij echt helemaal klaar voor. Er mist nog één ding voor het winterse schaatsgevoel. En dat is natuurlijk warme chocolademelk met slagroom. Eens dus even kijken of ik dat hier ergens kan krijgen. Ja, die kan je krijgen van me yes! met slagroom. Lekker goed zo. Dankjewel. Alsjeblieft, dat wordt genieten. Absoluut. Nou, alles is er klaar voor, hoor, voor het schaatsseizoen. En uh, volgens de pros, de, de, de professionele schaatsers, is Tiaf uh, het beste qua ijs. En uh, toen vroegen wij ons af van BNN University, welk ijs heb jij het liefst? Het lekkerste ijs is een marsijsje. dat koop ik uh, in de supermarkt of in de kreftijen als ik een trek in heb. Uh, ik ga in de zomer altijd naar Toscane. De lekkerste smaak die ze hebben is yoghurt aardbei. En dan het liefst op een hoorntje. Maar jammer genoeg is de Toscane nu dicht. Strabberry uit Italië. Ja, die is lekker. <laughs> is er uh, aardbei, toch? Ja. <laughs> nee, wist ik wel. Uh, waar ik stage heb gelopen, de, die, uh, die verkocht een melk aan de, de Kono en die maakt Ben Jerry-ijs. En uh, daarvan is het lekkerste koekiedeg. Het lekkerste ijs was in wat ik ooit gegeten heb was in Rome. En daar had je een ijsalon met meer dan honderden smaken. En er waren wel twintig soorten chocoladeijs, en die waren het lekkerst. Dus dat is echt zo, allemaal zulke zo gekke, vreemde smaakjes. Mijn geloof, dikke laag chocolade mee. Het is niet echt uh, ijsjes weer, hè? maar het is toch wel lekker om er even een beetje over te filosoferen wat je dan voor ijsje het liefst eet. En hij euh, nou ja, is daar gelaten. Ik, ik zei het toen net al, ik ben een beetje zenuwachtig. Daarom zat ik ook een beetje te, een beetje te zoeken. Want uh, Nederland die gaat natuurlijk heel lekker tijdens de WK-kwalificatie. We hebben ons al lang en breed gekwalificeerd voor het WK uh, in Brazilië in 2014. We hebben uh, gisteravond, nee vrijdagavond, 8-1 gewonnen van Hongarije. Huppakee. Roman van Persie topscorder van, van, van, ja, van alles... Top, beste topscorer ooit. Zelfs Patrick Kluivert voorbij Hij heeft inmiddels 41 doelpunten gescoord. En dinsdag spelen we tegen Turkije. Eigenlijk een beetje gewoon een soort oefenwedstrijdje, want we zijn dus al lang en breed door. Dus dat wordt lekker relaxed achteroverleunen voor Louis van Gaal. En uh, goedemorgen Louis, fijn, uh, fijn dat ik je mag bellen zo op deze vroege morgen. De wedstrijd van dinsdag, dat wordt natuurlijk een uh, piece of cake, niet? Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden? Nou ah ja, het doet er toch niet echt meer toe of we nou uh, winnen of verliezen, wat maakt het nou uit? En daarnaast, ik bepaal toch zelf wat ik uh, aan je vraag? Oké, okay, dan mag ik zelf bepalen dat ik niet meer antwoord op je. Hoezo? Want dan denk ik, ik, dan ga ik me irriteren, dan ga ik me irriteren. Dat slaat toch echt helemaal nergens op Louis? Dat is een opmerking van iemand die geen verantwoordelijkheid draagt. Die een beetje commentaar geeft, die denkt ach, leuk, zo'n wedstrijdje. Och, wat maakt niet uit. Sorry, ja, ik weet toch ook niet precies hoe jij je voelt? Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Nou ja, <laughs> ik had me er toch iets heel anders van voor voorgesteld. Ja, sorry Louis. Volgens mij heb ik het toch keurig verwoord. Nu ben ik weer de, de, de, de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak. Maar dat zijn allemaal domme vragen. Mijn hemel. Nou ja, geen antwoord van Louis van Gaal. En daarom ga ik ook maar naar iemand die mij wel antwoorden geeft. Oud-NOS'er en freelance journalist Jesse Wieten. Goedemorgen, Jesse. Goedemorgen. Ja, Nederland is uh, al lang en breed door. Uh, 8-1 gewonnen van Hongarije. Nou uh, dinsdagavond dus tegen Turkije. Waar, uh, gaat het nog ergens om? Moet ik voor de buis gaan zitten? Wordt het een spectaculaire wedstrijd? Ja, het gaat, uh, het gaat zeker uh, ergens om. Want uh, om met de woorden van, van Persie te spreken, dit wordt een, uh, een prachtige test. En ook echt de. De laatste echte test uh, naar het WK. Want voor Turkije staat er namelijk wel heel veel op het spel. De Turken kunnen nog tweede worden in de pool en zich daarmee kwalificeren voor de play-offs. Ah. Dus die moeten winnen. En daarnaast staat er voor Nederland uh, nog positie op de FIFA-ranglijst op het spel. Als Nederland namelijk wint, dan hebben ze nog kans om bij de top 7 te komen op de FIFA-ranglijst. En die top 7 krijgt recht op een plaats als groepshoofd op het WK. Oh. Dat is weer gunstig, want dan kom je tegen zwakkere tegenstanders spelen in Brazilië. Dat is wel, en dan wordt het met de loting anders? Kom je in die andere bak terecht, toch? Precies. En het gaat er dus om dat we winnen van Turkije. Uh, bij verlies of gelijkspel is het sowieso. Dan worden we geen groepsho groepshoofd. Uh, maar winnen van Turkije. En dan zijn we ook nog afhankelijk van de resultaten van Italië, uh, Colombia, Uruguay en Zwitserland. Om nog bij die top 7 te eindigen. Als de Zwitsers bijvoorbeeld winnen van Slovenië, dan gaan ze ons sowieso voorbij. En dan moeten we nog twee teams... Uh, voorbij gaan. De Zwitsers? Dus in theorie is het mogelijk. Yes, nou, de Zwitsers hebben nog nooit een bal in het doel geschoten. Nou, de Zwitsers zijn eigenlijk de laatste tien jaar best een, best een, best een, best een aardig team. Echt? Die, het zijn geen grote namen, maar het is, een, het is een aardig team. Ze zijn momenteel 14e op de ranglijst. Maar uh, ja, de FIFA hanteert een, een, een systeem met de resultaten van de afgelopen vier jaar. En, en dan... De Zwitsers kunnen dan zomaar in die, uh, in die top 7 terechtkomen. grappig. Maar ja, het gaat dus derg, ja. wel, wel degelijk nog om iets uh, komende dinsdag. Heb jij vrijdag? Ja. Uh, het was natuurlijk een mooie wedstrijd. Het had een hele mooie aanvallen in ook. Het was echt wel goed. Denk je dat we... Ik ga er gewoon op de zaken vooruit lopen hoor. Denk je ja. dat we wereldkampioen kunnen worden? Nou ja, ik was vrijdag in het stadion. Het was inderdaad een, ja, een geweldige, geweldige wedstrijd. Onverwacht na, na twee zwakke wedstrijden tegen Estland en Andorra. Ja, want die waren gelijk en... tegen Estland toch? En 2-0 van ja. Andorra gewonnen? Ja, klopt. Ja, dat waren eigenlijk ook, ook qua resultaat en qua, qua prestatie. of Qua optreden was het gewoon niet zo best. Maar Hongarije was gewoon echt uh, fantastisch. 8-1, 4-0 bij rust... En uh, ja, met Robert van Persie, uh, in de wow. 43 minuut maakte hij zijn, uh, zijn 40 verdroek voor Oranje, waarmee hij Patrick Kluivert even naarde. En dat was gewoon het hoogtepunt van de wedstrijd. Ja, en wie vond je nog meer goed? Uh, ja, ik vond uh, bijvoorbeeld Kevin Strootman goed. Die uh, speelt uh, dit seizoen uh, in, de, in de serie A, de AS Roma. En die, ja, die liet gewoon zien dat hij zich echt uh, aan het ontwikkelen is. Dat, uh, was, dat was heel mooi aan te zien. Het uh, was echt een van de. Ja, een van de leiders van het elftal, uh, speelde bijna geen bal verkeerd. Mooie pasen, vooruit. Uh, verdedigend was hij goed. Maar ja, die beviel me echt uh, heel erg. Ah, fijn, maar dat zijn ook wel een beetje de uh, vaste waarden Van Persie, Robben ja. volgens mij, Strootman. En voor de rest ja, is ja. het nog een beetje onduidelijk, hè? Ja, het is uh, nog niet helemaal duidelijk, inderdaad. Uh, van Gaal wil ook uh, deze twee wedstrijden uh, heel veel spelers proberen. Uh, om een uh, ja, zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de kwaliteiten van uh, zijn spelersgroep. Uh, maar we hebben, we hebben wel best veel talent. Uh, dus ik verwacht uh, in Brazilië, wat je vraag net was... Uh, toch dat we oh, zeker ja. bij de beste uh, acht kunnen, kunnen eindigen. En met een beetje geluk kom je dan zomaar in de halve finale uh, of de finale. Want een beetje geluk heb je altijd nodig. Dat hadden we bijvoorbeeld in 2010 uh, in uh... toen hadden we de finale halen ook. Ja. Want voor hetzelfde geld, ja, we hadden gewoon van Brazilië normaal gesproken moeten verliezen. We werden helemaal weggespeeld in de eerste helft. Maar toch hebben dus we gewonnen. Het, toch hebben we gewonnen, maar voor hetzelfde geld was het rondloos geëindigd uh, in, die, in die kwartfinales. Dus geluk heb je altijd nodig. En, met, en als je, ja, zoals Nederland bij de beste acht landen van de wereld hoort, dan kan je met een beetje geluk ook gewoon de finale halen. Kijk, dat vind ik een positief vooruitzicht. Dankjewel, Jesse. <laughs> Oké, okay, graag gedaan. En een fijne voetbalzondag gewenst. Ja, hetzelfde. Froetjes. Doei. Doei. Jesse die uh, vertelde over uh, ons Nederlands elftal komende dinsdag dus tegen Turkije uit hè in Turkije. Want het wordt alsnog een spannende wedstrijd. One party two call, two people one fault and no memory at all. There's just a waiting list. Some yelling, some talking, some quiet, some small and they nibble along well and you know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 Up free. Met Took a Hit. Goedemorgen. Nou ja, ja, je moet wel een beetje wakker worden nu hoor. Als je van plan bent om nog wat te gaan doen met je dag... is het wel lekker om nu alvast te ontwaken. Daarom een beetje zo wekker op je radio. Je luistert naar Radio 1, naar Start. En um, ja, het, het, was, het was interessant. Ik kijk er wel naar uit hoor. Aanstaande dinsdag Nederland. Het was echt fijn om ze te zien afgelopen, afgelopen vrijdag. Even iets totaal anders, want in showbizland is afvallen al lang geen issue meer. Maar sommige sterren die gaan een stapje verder. Zoals Kristen Stewart, zij moet binnenkort uh, heel erg aankomen. En onze uh, University of Roel ging op onderzoek uit hoe je het best zo snel mogelijk aan kan komen. Even een uh, dag uit het leven van Kristen Stewart, want die zit hier duizenden kilometers verderop. Solo in een parkje chocolade eten, tot ze erbij neer valt waarschijnlijk. Tenminste, dat denk ik wat zij probeert dik te worden. Hier terug in Nederland uh, probeer ik precies hetzelfde te doen. En uh, Ik ben vandaag al goed begonnen. Ik heb ontbeten met een uh, sarcizenbroodje. En nu zit ik hier ook in een parkje helemaal alleen chocolade eten. Dat is een beetje mijn, uh, ja, toch mijn tactiek om uh, snel dik te worden. Wordt er wel een beetje misselijk van. Maar uh, als je dit een paar weken volhoudt... dan moet je toch dik kunnen worden, zou je zeggen. Maar met alleen deze reep chocola win ik de oorlog natuurlijk niet. Dus ik ga zo eventjes uh, langs de snackbar. Dag, mag ik van u een uh, frikandel? Jazeker. Doe maar met extra veel uh, mayonaise en curry. Dat is goed, dan wordt hij 22 alsjeblieft. Dag meneer. Ik ben uh, bezig met een wat groter lichaam te krijgen. Iets meer te gaan lijken op u. Dat is wel een beetje mijn voorbeeld. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Uh, veel eten en weinig sporten. En uh, wat moet ik dan zo wel eten? Uh, alles waar je lekker vindt. Frikandellen. Nou, ik hou er niet van, maar zou kunnen. Maar zonder uitjes, die zijn gezond? Uh, nou, weet ik niet. Tomatenketchup is ook gezond, zeggen ze. Ah, daar hou ik ook niet van. Nou, ik ook niet. Een frikandel en een blikje met cola later ben ik nog steeds iets aan de misselijke kant en uh, voel ik me vrij vies. Maar uh, om nou te kijken hoe dat eventueel anders zou kunnen, ga ik zo naar een diëtiste. Want als iemand weet hoe je dik kan worden, dan zal die dat wel weten. Ik ben nu al de hele dag uh, patat aan het eten. Frikandellen, broodjes, zwaar En het voelt een beetje viezig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je wil aankomen, maar je kan natuurlijk ook aankomen op een manier dat je niet alleen maar vette dingen eet. Maar je, je, ik zou zeggen: van probeer het op zo'n manier te doen dat je wel al je goede voedingsstoffen ook naar binnen krijgt. En niet maar alleen de alle slechte voedingsstoffen. Zoals de verzadigde vetten, wat je nu doet met je snackbar eten. Ik zat net in de wachtkamer lekker chocolaatjes te eten. Die heb ik ook bij me. Wilt u er trouwens een? Nee, dank je. Oh, maar is dat ook verstandig om tussendoor gewoon heel veel chocolade te eten? Chocola is natuurlijk een product wat heel compact veel energie bevat. Heeft u nou nog een, een tip voor uh, Kristen Stewart die toch binnen korte tijd mollig moet worden? Uh, dus ik, dingen als noten, die, die amandelen, walnoten, hazelnoten zijn de goede noten. Daar zit ook een hoop calorieën in. Dus he, wil je dat eten? Dus een, een 100 gram zit er rond de 1000 calorieën. Dus dat, dat telt ook lekker aan. Dus mocht je nou graag binnen korte tijd dik willen worden... eet nootjes. Eet smakelijk, Roel. Ja, na een notendieet kun je jezelf dus mollig noemen. Maar hoe omschrijft de Nederlander zichzelf? We gingen met een spiegel de straat op om dat te vragen. Ik vind zelf dat ik sprekende ogen heb in ieder geval. Dat is uh, iets waarvan ik denk van ja, als ik mensen zie en... Uh, of mensen mij zien en je ziet mijn ogen dan uh, qua openheid en dat soort uh, dingen. Ja, ik kijk nooit veel naar mezelf in de spiegel eigenlijk. Ik denk alleen maar, ik zie er wel goed uit en loop ik door. Doe ik een beetje mijn cup op. Ja, sportief. Ja, vriendelijk. Ja, ik vind mezelf wel goed uitzien. Ja, ik ben blij met mijn lengte. Ik vind het niet dat ik te klein ben of zo. 1,97. Mijn grote ogen. Lange wimpers. Ja, ik heb gewoon lange wimpers. Ze zijn van mezelf. Nou, ik ben er wel tevreden mee. Omdat mijn haar heel netjes zit. Ja, met een kammetje natuurlijk. <laughs> Formaat. Nou, ik ben nog aan de voorse kant, toch? En de lengte? Ik steek boven je uit, denk ik. Blond. Grote ogen. Leg het aan de blauwe ogen. Heb ik blauwe ogen? Of groen? Ah, blauw. Blauwe ogen. Kleine neus. De borstkas. Biceps. Nee, gewoon... Ik vind mezelf wel figuur hebben. Pretty little do do what it used to.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 the chinese restaurant in the Goeiedag uitgekozen om dit te draaien. Save it for a rainy day van de Jayhawks. Start Frank van der Lende. Ja, ik, ik hoor je bijna denken, wat is dit in hemelsnaam? Ja, dat is de Libanese zanger Wadil al-Safi... Hij is trending topic op Twitter. Hashtag Ripsafi, want hij is overleden vandaag. Hij werd 92 jaar en in de Arabische wereld was Al-Safi echt een muzikale legende. Hij maakte maar liefst, ja, ik geloof het niet toen ik het las, 3000 nummers. Hashtag doorrekenen is ook trending topic. D66-leider Pechthold vindt het goed. Als het Centraal Planbureau het begrotingstekort gaat doorrekenen... dat zei hij vanavond in Nieuwsuur. De D66 sloot vrijdagavond met de ChristenUnie en de SGP... een akkoord op de begroting van de coalitie. En hashtag Snowden is ook trending... want de klokkenluider Edward Snowden heeft de Sam Adams prijs gewonnen. Dat is een prijs voor mensen die een staatsgeheim openbaar maken. En Snowden kreeg deze prijs, ja, heel spannend allemaal... op een geheime plek van gepensioneerde CIA- en FBI-medewerkers. Even naar de verjaardagen, of even naar de geschiedenisboeken. Zo meteen pas de verjaardagen. Want 26 jaar geleden was 13 oktober, deze dag dus. Een fijne dag voor mensen rond Amsterdam. Want in 1977 werd de metro uh, namelijk in gebruik genomen. De lijn verbindt het centrum met Amsterdam Zuidoost. Uh, met, het, uh, met het centrum met uh, Amsterdam Zuidoost dus. Hier is de we've been to New Zealand and John Lowe is the man to make history and take £100,000. 100.000 pond. En waaraan heeft die beste man dat verdiend? Nou, aan het volgende, want hij gooide een Nine-Darter. Het was de eerste Nine-Darter die met darten werd gegooid vandaag, alleen dan in 1984. En John Lowe was de man die uh, met het geldbedrag er vandoor ging. En dan iets minder lang geleden. Vandaag is het precies drie jaar geleden dat 33 mijnwerkers in Chili gered werden. Iedereen zat aan de webcam gekluisterd, want ze hadden een, een webcam op dat, ja, de uitgang van die mijnen hadden ze daar neergezet. En uh, na 69 dagen werden de mannen één voor één naar boven getakeld. En Luis Urzua was de laatste die naar boven kwam. Yeah. There it is Don Lutro de last miner. Has appeared. De families are applauding. This is the moment. Ja, en dan toch naar de verjaardagen eindelijk. 41 uh, koninklijke hoeraatjes voor prinses Margarita. Want zij is jarig vandaag. Ze heet eigenlijk Margarita Maria Beatrice Prinses de Bourbon de Parme. Zo. Nou, proost Margarita. Ook een stukje taart voor prinses de trieste Elamieke Vermolen... want zij wordt vandaag 37. Mooie vrouw was dat altijd. Maar uh, met die taart zal het allemaal wel goed komen vandaag bij haar... want zij is getrouwd, Elamieke Vermolen, met topkok Sergio Herman. En uh, deze man is ook jarig, Paul Simon... Uh, hij is uh, de helft van het duo Simon Garfunkel... en wordt vandaag, ja, 72 jaar. En dan nog eventjes naar de buienscan. En daar zie ik dat het bar en boos is vandaag. Eigenlijk is er gewoon overal regen. Komt u over de Noordzee, komt er toch een plans aan? En de hele dag zal het een beetje blijven regenen. En ik kan niet anders zeggen dat de herfst is begonnen. I am your father. I want the truth. You can't handle the truth. Blockbuster Bingo. Yes. Welke films draaien er? Welke films zijn hip en welke films zijn hot? En waar kan jij misschien nog naartoe op deze zondag? Dat bespreek ik met de filmkenner van Start. En dat is Joost Basmeijer. Joost, goeienacht. goedemorgen. Hey, goeden ja, ik zit, ik zit nog altijd een beetje in die nachtsfeer. Want ik heb nachtbraken, is het programma hiervoor ook gedaan. Dus ik zit nog een beetje tussen nacht en ochtend in. Maar we kijken vooruit naar wat er draait deze komende dag. Dus ik zeg nog een keer goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Yes, heel eventjes terug naar vorige week, want uh, dat is al het, uh, daarom heet het ook Blockbuster Bingo. Dan voorspel jij de top 3 van de meest populaire films. Jij zei op 1, Runner Runner, 2, Gravity en 3, Turbo en het is ja. geworden. Het is geworden, uh, Runner Runner op 2, die had ik op 1 staan. Hai. Uh, Gravity op 1, die had ik op 2 staan. En Turbo staat niet in de top 3. Staat hey. zelfs niet eens in de top 5. Dus dat is wel jammer. Die had ik mis, maar die andere twee had ik, ik redelijk goed. goed. Ik wil zo meteen uh, alles horen over de nieuwe films. Heel even nog naar Gravity. Dat is natuurlijk nu de populairste film. Waarom, wat is, wat, heel even in het kort: wat is het voor film en waarom is die zo populair? film speelt zich af in de ruimte. Er zitten maar twee acteurs in, Sandra Bullock en George Clooney. En uh, de, Sandra Bullock die krijgt een ongeluk in de ruimte... waardoor ze ontkoppeld is van haar ruimtestation. Het ziet er allemaal heel spectaculair uit. En Vooral voor dat spectaculaire visuele aspect uh, gaan er heel veel mensen heen. Dat is duidelijk. Nu uh, naar vandaag kijken en naar de komende week. Want de nieuwe films, waar kan ik naartoe? Uh, ja, nou, we hebben het vorige week niet gehad over About Time. En die staat nu dus op nummer drie... En ik heb vandaag een beetje de kranten doorgenomen uh, van afgelopen donderdag. En die film krijgt echt hele goede cijfers. Die hebben, uh, uh, even kijken, in zowel de Telegraaf, als het AD, als Nu.nl, als NRC en NRC Next, geven we de film vier sterren. Dus ik dacht, misschien moeten we het daar nog even over hebben, over About Time. Dan kan je dit weekend ook nog heen met je meisje. Het is een romantische film. Ah, kijk. Daar hou ik best wel van hoor. Ik ben niet zo'n filmliefhebber, ja? maar van een romcom, een beetje zo lekker zwijmelen. Heerlijk hoor. Nou ja, ik weet niet of je een meisje hebt waarmee je er heen kan gaan, maar het is een tip. Het gaat over een Engelse knul uh, die van zijn vader leert hoe hij terug in de tijd kan gaan. En dan verwacht je meteen grootste dingen zoals uh, het vermoorden van Hitler of het voorkomen van AIDS of zo. Maar <laughs> zo is het niet. Hij kan alleen terug in zijn eigen leven en oh. hij kan momenten die hij zelf al heeft meegemaakt nog een keertje op een andere manier aanpakken, op een andere manier beleven. Dus hij kan dat nog veranderen. En dat is natuurlijk handig als je een meisje tegen het lijf loopt die je heel leuk vindt. Uh, dan heb je nog een tweede kans. En zo doet hij zijn openingszin uh, nog een keertje dunnetjes over bij zijn eerste date. Uh, de eerste keer seks was niet zo'n succes, dus hij dook uh, ook daarvoor nog een keertje terug in de tijd. En uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal fout, maar niet echt fout. Want tijdreis is een beetje gevaarlijk, dus dan moet je niet te veel meer schoemelen. Ja, want als je één dingetje verandert, kan het een gevolg hebben op al die andere dingen die daarna nog gebeuren, toch? Precies, precies, daarom. En uiteindelijk, als je het eenmaal doet, dan wil je denk ik de hele tijd alles veranderen. Dan word je misschien een beetje perfectionistisch. Nou ja, ik zal niks verklappen verder, maar dat snap je al wel een beetje dat, dat, uh, dat het gevaar op de loe ligt. Ja. Uh, en als je de Harry Potter films hebt gezien, dan zul je Domhol Gleeson herkennen. Wie? Uh, Domhol Cleason. Cleason heet hij. Hij speelde Bill Weasley in Harry Potter. En het knappe meisje waar hij in de film verliefd op wordt... is de altijd charmante Rachel McAdams. En uh, mocht je nog moeite hebben om je meisje door de regen naar de bios te krijgen... <lacht> vermeld dan even dat de film was geregisseerd... door de man die Bridget Jones meeschreef... en Notting Hill schreef. Uh, en er zit geen Hugh Grant in. Dus dat is ook wel fijn. Ik weet niet of die, die acteur kent... Maar nee, dat ik ken ik een, ik Bridget los. Jones' Diary wel. En dat is ook zo'n heerlijke... Ah, zo'n foute-Amerikaanse ja, film. Uh, heel meer zoet... Is dit ook meer zoet? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, about time die draait dus in de bioscopen. Verder ja. nog tips? Uh, ja, aankomende week gaat ook Veute het feestje in première. Zeker. Volgens mij gaat hij aankomende maandag in première ja. en dan uh, komt hij donderdag in de bioscoop uit. Uh, je kent Veuthen natuurlijk al van tv. Dat is die serie die gaat over de studentenvereniging Mercurius. Dat is een BNN-serie. Mm -hmm. uh, waarin stront arrogante studenten het, uh, constant met elkaar aan een stok hebben. Meestal liggen ze in de clinch Doordat uh, de vrouwen in het spel zijn. Die de heren uh, aardig om zich heen sletten. En, uh, dat gaat natuurlijk uh, mis. Ook in de film gaat het weer mis. Weet je het, het, het, Eigenlijk is de film een soort van... Extra deluxe aflevering uh, of van wat de TV-serie is. Want wat wat, wat gebeurt er maar. in die film? Weet je dat al? Want hij moet nog in première gaan. Hij moet nog in première gaan. Ja, ik, heb, ik weet een beetje waar het over gaat. Nou, ze gaan een groot feest geven. Ze krijgen het aan de stok met de politie. En daarna wordt het een soort van Project X-achtige uh, bende. Want doordat uh, iedereen op Twitter en op Facebook zoveel heeft gelezen... over dat hele grote goede feest van de studentenvereniging Mercurius... draait het allemaal in de soep. Uh, want er willen veel te veel mensen heen. En het wordt een soort van groot, uh, groot feest. Tenminste, dat is wat ik over heb gehoord. Hè, wow. Want hij moet in première gaan. Ja, ja, ik ga er dus naartoe uh, morgenavond, maandagavond... op de Rode Loper in Carré in Amsterdam. Dan? Zoals de echte bn be betuimt, hè? Ik ben benieuwd. Nou ja, ik vind het een hele leuke serie op tv. Vöten op Nederland 3 is dat op maandagavond om half tien altijd. En uh, dus nu als een soort finale, want ik denk dat ook de serie hierna klaar is... maar als een grote finale, dus dit, deze film. Feuter het feestje, hè? Ja, Feuter het feestje. En wat nog wel grappig is om te vermelden, ik weet niet of je daar nog tijd voor hebt... maar is dat film eigenlijk later uit zou komen... maar dat die door een uh, petitie eerder in de bioscoop te zien is... Wie dan 5000 Feuter-fans die tekenen een petitie online... En de distributeur van de film heeft gezegd: van, Nou ja, als zoveel mensen willen dat die film minder in de bioscoop komt, dan verplaatsen we hem maar naar eerder. Dus hij is eerder in de bioscoop. Dus je, daarom kan je hem, uh, nou ja, jij dan morgen al zien. Ja, en, uh, en uh, voor, voor uh, verder is hij donderdag toch in de bioscoop? Ja, volgens mij wel. Ja. Oké, okay, top drietje Joost, kom maar door. Top drietje nummer 1, Gravity. Die blijft ja. het denk ik nog wel goed doen. Er is ook veel echt een beetje een buzz over omdat het zo cool uitziet. About Time op 2, die film waar ik het net ook al over had staat nu ook al in de top 3. En feut het feestje op de derde plek. Ik denk dat daar ook om, omdat er zoveel fans zijn... dat hij daar, daar wel goed gaat scoren. Top, ik heb meegeschreven. Dankjewel, Joost. Tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Yes. Joost, de filmkenner in Blockbuster Bingo. Zijn we weer helemaal bijgepraat? Je bent op de verkeerde plaats. Op het verkeerde moment. Je hebt iets gezien... wat je zeker niet had mogen zien. En opeens ben je je leven niet meer zeker... Jolien van BRA University zoekt uit welke opties je dan nog hebt. Het zal je maar gebeuren dat er voor jouw ogen iemand neergeschoten wordt. Dat er gewoon op klaarlichte dag iemand vermoord wordt. Maar ja, stel nou dat je ook de moordenaar hebt gezien... en dat jouw verklaring er misschien wel voor kan zorgen dat diegene gepakt wordt. Maar als die moordenaar jou nou ook gezien heeft... dan weet ik niet of je nog wel zo veilig bent. Ik bedoel... Wie weet, wil die wel vraag nemen op jou? En gelukkig is daar wel een oplossing voor: een getuigenbeschermingsprogramma. Maar volgens mij is dat uh, best wel heftig. Dus misschien moet ik eerst even uitzoeken wat er dan precies allemaal op me afkomt. Nou wil justitie daar natuurlijk niet zomaar wat over zeggen... want het is allemaal hartstikke geheim, die beschermingsprogramma's. Maar Marian Huske heeft daar een boek over geschreven. Deals met justitie. Nou ja, zij heeft er dus wel verstand van. Ik denk dat zij mij wel een beetje kan vertellen wat me allemaal te wachten staat. Nou, in om, om de, om de eerste plaats zou ik me heel goed nadenken. Want wat je kan verwachten is dat je van alles afscheid moet nemen. En dat is eigenlijk heel absurd, want... Um, je hebt een nieuwe identiteit nodig. Maar als je een nieuwe identiteit hebt en je wil in een buitenland naar een ziekenhuis... ja, hoe zit dat dan met je ziekteverzekering? Nou, mijn zorgverzekeringspasje kan ik dan maar beter alvast weggooien... om te voorkomen dat ik me nog uh, ga vergissen. Maar als ik dan toch mijn portemonnee voor me heb... nou, mijn rijbewijs, daar staat ook mijn naam op... daar heb ik toch wel zo'n 42 lessen voor nodig gehad om dat te halen. En mijn bankpasje, ja... Die kan ik dus ook meteen in de prullenbak gooien. Ik heb nog 3 euro contant geld. Dus ik hoop dat het goed komt. En dan nog mijn Airmaals, best wel zonde van al die punten. Maar goed, allemaal weg. Waar moet ik dan nog meer rekening mee houden? Um, je wil een nieuwe baan. Uh, hoe zit het met je diploma's? Dus er zitten heel veel haken en ogen aan. Oké, okay, ik heb mijn diploma hier voor me liggen: Master of Arts, Journalistiek en Nieuwe Media. Maar ja, daaronder staat Maria Regina Cornelia van de Grint. En dat ben ik. Dus ja, ook in de prullenbak... Ja, het is, uh, het is ingewikkeld. Ja. En het ligt natuurlijk ook aan wat je, uh, wat je hebt gezien. Of het he, te maken heeft met je vriendenkring. Mm -hmm. Of dat je een toevallige passant was. Dus stel dat ik wel echt een andere identiteit aan moet nemen. Ja. Uh, mag mijn vriend dat dan bijvoorbeeld weten? Uh, het lijkt me niet handig. Want op het moment dat uh, ze jou te na willen komen... Dus gaan ze naar je vriend en uh, zetten ze je vriend onder druk. Dus het is, uh, daar zitten zoveel... Ja, ingewikkelde dingen rondom even een nieuwe identiteit krijgen. Het is niet even een andere naam. Het is veel meer. Ben je er tegen bestand? Je bent helemaal op jezelf aange aangewezen. Uh, je hebt best wel veel mensen gesproken die, die zelf in dit soort programma's zitten. Hoe ervaren zij het om in zo'n programma te zitten? Het is heel zwaar. Ik bedoel, je, je eigen, eigen ouders niet meer kunnen spreken. Dan kan ik de nummers van mijn ouders dus maar beter ook uh, alvast uit mijn telefoon gooien... als ik ze toch niet meer mag bellen. Oké, okay, delete... Nou ja, en het nummer van mijn vriend ook dan maar. Anders kom ik misschien nog in de verleiding om hem toch te bellen. Even kijken wat ik nog meer heb. Oh ja, WhatsApp groep met mijn vrienden. Nou, die kan ik ook alvast weggooien, denk ik. Dat kan dan wel met een bepaald soort briefwisseling. Maar ja, dat is toch heel anders als je bijvoorbeeld elke week bij je moeder langs ging. Of eh, elke week met je vriendin uitging. Dat zijn dingen die je allemaal niet meer kan. Nee, dus wat jij zegt is... Nou, als je het enigszins kunt voorkomen... zou ik zeker niet in zo'n programma gaan zitten. Ik zou er niet gauw in stappen, nee... That I'm losing my best friend I can't believe this could be Blijf toch een fantastische plaat van no Doubt en don't speak. Start. Frank van der Lenden. Goedemorgen. Deze week is het de Nationale Week van de Veiligheid. En je voelt je vast wel eens ergens onveilig. Maar wat nou als de, als de nood echt aan de man is? Hoe heldhaftig ben jij dan? Voor wie zou jij een kogel opvangen? Uh, voor mijn moeder. Dat is het belangrijkste in mijn leven. Zij, uh, zij heeft me toch echt wel uh, de wereld opgeholpen, zeg maar. Voor mijn moeder. Nou, gewoon omdat ze heel veel ondergeef, omdat uh, dat ze gewoon altijd voor me was en nog steeds. Een hele lieve moeder heb ik. Dat uh, zou ik voor mijn vriendin doen, denk ik. Ja, ik hou veel van haar. de. familie. <lacht> ja, De familie denk ik. Maar ja, ligt eraan wat ik doe op dat moment. Geen idee. <lacht> voor Daan. <lacht> ah, dat weet ik verder niet. Ja, pure vriendschap. <lacht> Ik kan echt niemand anders bedenken. Meneer Wilders? Nee, nee. Ik weet niet, man. Zijn jullie voor mijn moeder of zo? Ehm. Um, ik denk voor mijn eten. Nou, eten is lekker. Nou, gewoon lekker. Uh, ja, ik zag hem net ook al met zijn sandwich lopen. Zo'n dus sandwich zo. En dan zo, nee. En zo de springen. Haha. <laughs> De kogel vangen voor je sandwich. Goed, Martijn van B&R University is uh, niet echt een held. Hij voelt zich vaak onveilig. Hij is zelfs een beetje bang voor de mensen op straat. Ze kijken hem aan alsof ze hem elk moment in elkaar kunnen gaan slaan. Reden genoeg dus om hulp te zoeken van een professionele bodyguard. Stel je voor, je bent een klein mannetje. 1,63 meter. 63, totaal ongespierd. En je bent overgeleverd aan deze vrede wereld. Wat kun je je dan liever wensen dan je eigen bodyguard? Um, bodyguard kan betekenen uh, meerdere dingen. Het ligt er aan de hand uh, of er een dreiging op een persoon is. Is het een uh, laagdrempelig iets. Uh, in dit geval uh, de wens van jou is close protection. Dat houdt dus in uh, dat het ook echt close gaat worden. Dat houdt in dat ik echt op nog geen meter afstand van jou... in dit geval door het pand heen ga. Uh, of eventueel naar buiten waar naartoe. Daar zal ik uh, ook bij zijn. Een soort schaduw van jou. Het loopt nu naar mijn werkplek. Hoe ziet mijn werkplek eruit? Wat zijn hier de risico's voor mij op dit moment? Nee, jouw bureau ziet er keurig netjes uit. We hebben hier een afdeling waar collega's van jou aan het werk zijn. En we hebben hier twee toegangswegen hier naartoe. En de taak van mij zal zijn om dat heel goed in de gaten te houden. Die heb je al gelijk gezien. Je hebt gelijk de toegangswegen door. Uh, ja, ja, dat klopt. Ja. Nou, we zijn dus nu bij de BN Koffieautomaat. Hoe ga je nu bijvoorbeeld staan om mij te beschermen? Uh, ik sta altijd. Uh... Met de rug in dit geval nu naar de muur uh, en het zicht op de toegangswegen. Uh, zodat er geen uh, andere mensen naar je toe kunnen gaan die daar niet bij uh, gewend zijn. En uh, terwijl ik hier een e-mailtje zit te tikken, staat mijn bodyguard uh, de hele tijd naast ja. mij. Hij, en en hij, hij houdt de hele omgeving voor mij in de gaten. Dus ik hoef me nergens meer op te concentreren behalve op het schrijven van mijn e-mail. Heerlijk. Ik voel een dringende behoefte opkomen, moet ik zeggen, om even naar het toilet te gaan. Is dat een probleem? Uh, nee, nee, nogmaals, de handelingen die jij in dit geval gaat doen... of aan je bureau of door een locatie heen lopen of in dit geval naar het toilet... ik zal in ieder geval in de buurt zijn. Ik, als je heel even wacht, kijk ik even vlug in de ruimtes. Ja, uh, ja het is helemaal vrij? Ik uh, sta voor de deur. Oké. Okay. Nou, daar zit ik dan. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld op het toilet... De deur zit ook goed op slot. Ik heb nog nooit zo veilig gepist, moet ik, moet ik eerlijk zeggen. Zo. Nou, keihard gewerkt. Het is tijd voor pauze. Ik ga even een luchtje scheppen buiten voor het BNN-gebouw hier in Hilversum. Wat ik nu doe, omdat we naar buiten lopen, zie ik hier nog rechts een, een, een, een, ja, een toegangsweg zeg maar, naar ons toe. Die scan ik van tevoren af voordat ik jou hier naar buiten laat. En nog wat er achter ons gebeurt. We gaan nu naar buiten. Ja. Supermooi. er rijdt nu een auto weg. En het ziet er vrij gevaarlijk uit. Voor mij tenminste, ik vind dit een beetje intimiderend. Uh, drie vrouwen die naar mij kijken. Zou dit een gevaar kunnen zijn? Uh, <laughs> eigenlijk moet ik bijna alles beschouwen als een gevaar. Want of het nou drie vrouwen zijn die misschien heel lief naar je kijken. Uh, ook, ook daar kan een bedoeling achter zitten. Dus uh, voor mij is het, uh, maakt het geen onderscheid of het uh, groot, klein, man of vrouw is. Dus uh, ik blijf dit gewoon continu uh, monitoren. Nou, hè, hè, we zijn weer terug op de veilige BNN-redactie. En je ziet toch dat het effect heeft, zo'n bodyguard naast mij. Want ik ben eindelijk eens niet in elkaar geslagen op straat. Het lijkt wel of ze elk jaar eerder komen. Sinterklaas en Zwarte Piet. En dit jaar heeft Sinterklaas zijn zeurpiet alvast vooruitgestuurd. Want er is in Nederland weer volop discussie over... Het ontstaan van het Zwarte pieten en of het wat kan het zwart schminken en, en, en dergelijke. Is het nog wel van deze tijd om Zwarte pieten zwart te schminken? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die iedereen uh, nu probeert te beantwoorden. En NOS-correspondent Dick Draaien van Curaçao, of althans, hij zit op Curaçao, Norma Lieter. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Ja, um, de hele kwestie, wat vind jij daarvan? Uh, ja, wat vind ik ervan? Uh, de, de kwestie speelt ook, zal ik je meteen zeggen, op Curaçao. En er is ook een groep mensen die uh, sacrificie als uh, racisme ervaart. En ik gebruik dan ja, specifiek het woord ervaren. Want volgens mij is dat uh, de crux in de discussie in Nederland: dat sint of ook een curaçao die dit debat heeft aangezwengeld. Uh, ja heel erg stellig is en het niet over gevoel heeft. En ik denk dat de discussie over Zwarte Piet een gevoelsdiscussie is. Ja. En ja, weet je, als het gevoel van mensen, daar kun je eigenlijk niet aankomen. Dus dan kun je daarna het hebben over de inhoud. En ik vind dat er in Nederland weinig over de inhoud wordt gediscussieerd Maar hoe is de discussie op Curaçao dan? Nou, de discussie was een tijdje geleden uh, wel prominent aanwezig. En dat kwam eigenlijk meer vanuit de politiek van Curaçao. En er zijn een aantal uh, politieke partijen... Die uh, ja, het niet zo zien zitten met Nederland en dan het Sinterklaasfeest gebruiken om zich daartegen af te zetten. Uh, maar als ik uh, globaal kijk op Curaçao en trouwens ook op Aruba... dan is Sinterklaas een, en, en Zwarte Piet uh, zijn beide geliefde figuren die uh, welkom zijn op het eiland. En hoe vieren ze eigenlijk Sinterklaas op, de, op het eiland daar, Curaçao? Nou, bijna hetzelfde als bij jullie in Nederland. Uh, in principe komt er uh, door de bij. Uh, in Willemstad komt de stoomboot aan... S ochtends vroeg met heel veel pieten... ...en één Sinterklaas. En die wordt dan ontvangen door of de premier van het eiland... ...of uh, een andere hoogwaardigheidsbepleider. En dan gaat Sint met zijn pieten de stad door. En uh, om de intocht te vieren. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als in Nederland. En als je dan kijkt naar het feest Vieren zelf... ...we hebben een echte Sinterklaascentrale hier in Willemstad. En dat is een, een, een groot uh, bedrijf... ...dat Sinterklaas pakken verhuurt... ...en uh, zwarte pieten uh, schminkt. Ja. en Sinterklaas ook trouwens... En, uh, ja, en dat is dan bedoeld voor uh, de feesten die op scholen en, uh, en bij uh, clubjes worden gevierd. Want Sinterklaas wordt voornamelijk in de, in de publieke ruimte gevierd. Ja, en wat ik dus hoorde is dat Sinterklaas wit wordt gesminkt bij jullie. Ja, wij hebben die hele kleurdiscussie volgens mij prachtig opgelost uh, op Curaçao. Uh, het is een echte rollenspel, zeg ik je er ook meteen bij. Hè? Dus Sinterklaas en Zwarte Pieter die praten, ja, alsof het echte acteurs zijn die het slecht doen. Zeg ik er dan maar even bij. Een <lacht> beetje B-acteurs. Ja, precies, en, uh, en, en wat ze, wat ze doen. Ja, ik heb zelf ook een keer Sinterklaas bij de voetbalclub gespeeld. Ik word dus helemaal wit gesmied. Ik ben, een, ik ben redelijk wit, uh, hè, want ik kom uit Nederland. Maar ik krijg een witte poeder uh, eroverheen, omdat Sinterklaas wit is. En alle uh, uh, zwarte pieten, en dat kunnen witte mensen zijn en zwarte mensen, die worden allemaal ongeacht je huidskleur. Uh, ja, ook zwart gesminkt. En met zo'n ingreep ontdoe je eigenlijk de persoon eronder van zijn huidskleur. En maakt het niet uit uh, wat je bent. En ik moet zeggen, laatste, uh, de laatste intocht vorig jaar kwamen er zelfs gele, groene en rode zwarte pita van de stoomboot vandaan. Dus uh, ja, kleur is eigenlijk geen issue meer. Juist omdat we iedereen in een felle kleur sminken. Dus dat maakt eigenlijk. Maar dat was ook wel een beetje de oplossing voor hier, toch? Dat ze groene pieten wilden en roze pieten. En dat gebeurt eigenlijk al uh, in Curaçao. Maar ook al omdat jij zegt van ja, het is zo eigenlijk een, een rollenspel. En met, met acteurs die het slecht doen. Iedereen ziet het meer als grap. En hier wordt het misschien veel te serieus genomen in Nederland. Ja, en ik denk ook dat de discussie in Nederland heel erg gevoelig ligt. Omdat beide partijen zich eigenlijk in hun stelling ingraven. de discussies die je op Facebook en op internet volgt, rond de artikelen die hierover verschijnen, het gaat niet meer over, het gaat bijvoorbeeld heel vaak over wie heeft er gelijk, hè? Heeft, iets, heeft Sinterklaas een soort bied, heeft dat iets met de slavernij te maken maar de discussie gaat natuurlijk niet over wie er gelijk heeft en wat de oorsprong van het feest is. De discussie gaat over hoe ervaren mensen uh, uh, een zwarte Piet en hoe ervaren mensen Sinterklaas. En die discussie die kan je heel volwassen voeren volgens mij, maar die zit nu ontzettend in de emotie. En dat hebben we op Curaçao eigenlijk niet meer. Ik vind het echt een topoplossing. Ga je het weer vieren dit jaar? Ik ga het zeker vieren, niet uh, met de kinderen, want die zijn al wat ouder, maar uh, ik, uh, zoals ik al zei, ik zit daar in een voetbalclubje, dus uh, ik zal dit jaar geen Sinterklaas spelen, maar ik zal er zeker bij zijn en uh, ik ga alle gele, groene, rode, zwarte, witte pieten uh, verwelkomen en uh, nou ja, dat wordt gewoon een groot feest. Dick Draaier, mag je alvast uh, veel plezier wensen naar Curaçao als je daar weer bent en een uh, veilige vlucht, hè, want je staat op Schiphol, dus uh, vlieg voorzichtig. Ik zal het zeker doen. Ik, ik ga dus niet met de stoomboot, dat je dat even nee, weet. Nee, dat ben je er over een half jaar pas. Fijne, fijne Sinterklaas vast en een uh, fijne zondag ook daar op het zonnige eiland. Oké, okay, hallo. joh. op je zondagochtend Happy Jack van Rylan en de Bombardiers. Goedemorgen. Het is, uh, het is start wij naar Het zit er bijna op. Maar nog heel eventjes terugblikken. Zometeen naar de uitzending. Maar ook nog eventjes naar de hoogtepunt van de afgelopen week. wordt er samen met mijn schoonmoeder en met mijn moeder. En mijn vrouwtje. Heerlijk. Uit Suriname. Uh, van de week heb ik lekker gezond met mijn vriendin. En we hebben genoten. Hele week pagas slaan. Voetballen. Ik heb een vrij gezellig feest gehad in Amsterdam van een vriendin van mij. Uh, we zijn richting de Wallen gegaan en uh, daar een beetje rondgelopen. We zouden een tour doen, die ging helaas niet door, maar we hebben het wel heel gezellig gehad. Dat ik net deze lolly heb gekocht. Een appellolly. Ik heb een kleinzoon gekregen. Ja, dat is zeker leuk. Ja, dat is echt mijn hoogtepunt. Lekker, relaxed avondje met mijn vriend waar ik echt aan toe was. Dat ik mijn bed uit Absoluut. Absoluut. Ja. Mijn training vandaag denk ik bij Hunkelen. Ik heb een body fashion training uh, gehad. Ja, ik was heel lees aan dus uh, ja, ik heb er veel van opgestoken hier. Ja, dat ik bij bijliep in mijn huiswerk eigenlijk. Ik liep een beetje achter en ik heb uh, hard doorgewerkt, dus uh, dat is wel een lekker gevoel. Voorbereidingen voor mijn verjaardag eigenlijk. Zondag. Ja, ik ben uh, naar het zwembad geweest sinds een hele lange tijd. En dat was wel echt heel tof, allemaal van die kinderervaringen weer ophalen. Nou, ik heb zaterdag met mijn man samen op de tandem over de hei gefietst. En dat was echt een super, uh, super uh, tochtje. Misschien is dat wel een leuk uh, hoogtepunt. Bier drinken tot drie uur s morgens? Uh, nee, ik heb eigenlijk alleen maar werk, dus ja nou Ik ben naar de bios geweest met mijn vriendin. Het <laughs> was een leuke film, dat raak ik wel lachen. Ja, ik heb een uh, spel gespeeld gisteren met mensen uh, op uh, studie. Magic, het is een kaartspel. Ja, dat is zeker leuk. Ik heb niet zo'n hele leuke week, dus ik weet het niet. Nou, er zijn dingen gebeurd in de familie, dus dat is niet zo leuk. Dus ik heb niet echt een hoogtepunt. <laughs> mm, nee, nee, niks leuks. Oh, wacht even, wacht even, ik zit even te denken. Jawel, gisterochtend. Toen ben ik naar een promotie geweest van een ex-collega. Dat was uh, afgelopen week de hoogtepunten en uh, er is een nieuwe week in, uh, in aankomst. Dus dan kan je weer heel veel nieuwe hoogtepunten beleven. De hoogtepunten van, uh, van uh, dit programma van start uh, waren de, volgden, want, de volgende. Want uh, Kristen Stewart die moest voor uh, een film flink wat kilootjes aankomen. En Roel van University wilde wel eens weten hoe dat moet. En vroeg het aan een ervaringsdeskundige. Oh, dan moet ik eventjes deze. Ja, dit had hij gedaan. Dag meneer. Ik ben uh, bezig met een wat groter lichaam te krijgen. Iets meer te gaan lijken op u. Dat is wel een beetje mijn voorbeeld. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Uh, veel eten en weinig sport. Een heel simpel advies. Uh, de laatste weken zie je overal campagnes. Geen social media gebruiken achter het stuur. En Esmee uh, van University ook testen wat er gebeurt als je het toch doet. Dus ik ga ook nog maar even een tweetje eruit sturen... Het moet best kunnen, denk ik. Als ik een beetje op allebei let. Shit, ik, ik botste echt heel hard op de auto voor me. Dit, dit is niet goed. Ik... Nou, het klinkt heel dramatisch, maar het was natuurlijk een simulator. Dus ze heeft het gewoon allemaal overleefd. Maak je geen zorgen, Kiva. Gelukkig. gelukkig. Zometeen Kiva Alouche met uh, Dit is de Zondag. Wat uh, kan ik verwachten als ik terug in de trein zit? Dan kun je een heel goed gesprek verwachten, hoop ik. Met wie? Met een, uh, een hele bijzondere gast. Een, uh, een vrouw die... Uh, die uh, jaren geleden besloot om non te worden. hokje van de veer in een Dominikaner klooster. Uh, daar he, he, kun je je uh, misschien van alles bij voorstellen. En dat doen veel mensen. Ja. Dus gaan wij vragen hoe dat echt zit. Hoe, oh. hoe het leven in zo'n klooster is. En hoe, hoe kom je ertoe om, om non te willen worden? En ja. Um, en zij heeft ook een boek geschreven over hoe dat zo gebeurd is. En ook um, uh, zegt ze daarin dat die Dominicaner-traditie van die, van, die, uh, va van die orde... dat die uh, nog heel veel uh, te bieden heeft voor Spannend. deze tijd. Spannend. Zo op de zondagochtend. Yeah. Ja. Dit is de Zondagsootie met Kifa Alouch. Huispin, grote trilspin, gewone strekspin, gewone huisspin, venstersetorspin. Vogels organiseert voor het eerst de Nationale Huis- en Tuinspinnentelling. Een week lang mag iedereen op zoek naar alle acht potigen van Nederland. Tuinwolspin. Het nieuwe rijden bij de NS. Dame's en Heren. Op spoor 5 is nu de trein uit Arnhem.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 Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1.